4 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De politie van Florida heeft voormalig burgerwacht George Zimmerman opgepakt. Hij zou tijdens een ruzie een geweer op zijn vriendin hebben gericht. Zimmerman werd afgelopen zomer vrijgesproken... van de moord op de zwarte tiener Traven Martin. De politie kwam in actie na een telefoontje van de vriendin van Zimmerman. Ze vertelde dat hij haar na een ruzie naar buiten had geduwd... en de deur had gebarricadeerd. Ook zou hij haar tijdens de woordenwisseling hebben bedreigd met een geweer. Volgens Zimmerman was zij juist agressief.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 Met Saskia Weerstand. 2 over 4 alweer. Dit is, dit is de nacht waar u naar luistert. Op Radio 1. Mijn naam is inderdaad Saskia Weerstand. Komend uur gaan we het hebben over de wonderenwereld van de televisie. Want die is enorm veranderd in de laatste jaren. En die zal ook steeds meer gaan veranderen. Nu kunt u ook over meebellen. Misschien uw favoriete programma als u dat met ons wilt delen. 0800 1121. Dat is het uh, NachtapenstaartEO.nl zijn we ook te bereiken. Dat is natuurlijk dan een e-mailadres. Dus dat kan per e-mail. En we zijn natuurlijk ook op Twitter tevreden volgen. En dat is met een hashtagje. Dit is de nacht. En anders mijn eigen uh, Twitter. En dat is een apenstaart Saskia Weerstand. Ja, zo makkelijk is het dan ook wel weer. En we gaan allereerst naar muziek. Sweet Dream van de Eurydynics. Dreams van de heuristics. Ja, als je dan net aan het dromen was, dan starten we deze platen. En dan ben je nu volgens mij weer klaar wakker. Dus dat uh, is alleen maar heel goed. Kun je lekker naar Dit is de Nacht luisteren? Want dat is nu bezig op Radio 1. Luistert u nu naar. En we gaan het hebben over de wondere wereld van de televisie. En daar is heel erg veel in veranderd de laatste jaren. Dit is natuurlijk naar aanleiding van het nieuws dat de publieke omroep gaat samenwerken met de commerciële omroepen. En dat is eigenlijk voor het eerst. We gaan een nieuw platform uh, opzetten waarbij we gewoon televisie weer terug kunnen kijken. En we gaan het uur praten uh, met Sandra de Jong onder andere. Maar allereerst hebben we eventjes een paar hele leuke intro's voor u op een rij gezet uit de televisiewereld. De Leeuw heeft sinds kort een zomerse omgeving opgezocht. Oh oh Tirol, mooie plek achter de duinen. Ja, deze programma's roepen wellicht herinneringen bij u op. De een wat leuker dan de ander misschien. Dat ligt maar net aan uw smaak natuurlijk. U kunt meebellen hoor, over uw favoriete programma. Dat mag via 0800 -1 -1 -1. Dat is ons gratis telefoonnummer. En we gaan bellen met Sandra de Jong. Zij is woordvoerster van de Consumentenbond. En weet zo'n beetje alles van een televisie. Een hele goede nacht. Hey, Goeie nacht, Saskia. Ja. We gaan het hebben over de televisie. Uh, ben Ik allereerst wel een beetje benieuwd naar uw persoonlijke televisieervaring. Kijkt u veel televisie? Ik kijk niet echt heel erg veel televisie. Het is een stuk minder geworden eerlijk gezegd. Maar het komt ook omdat ik op andere manieren ben gaan kijken. Dus via de tablet en op de smartphone. Dus echt voor de buis hangen is al een beetje voorbij. Oké, okay, maar dus wel echt programma's kijken? Ik kijk wel echt programma's, ja, Ik ja. ben een avond gewoon voor de buis hangen. Daar ben ik te rusteloos dan voor. Okay. Dus ik kijk gewoon liever heel gericht naar programma's. Op welke programma's kijkt u dan graag? Ik zie een aantal series die ik leuk vind om te zien... Um, en ik vind de natuurdocumentaires wel heel erg prachtig. En een paar series die ik dan wel uh, erbij pak, maar die kijk ik liever achter elkaar. Dan ik wekelijks op een episode wacht. Dus bijvoorbeeld Breaking Bad ben ik geloof ik de laatste Nederlander die dat nu een keer ziet pas. <laughs> nee hoor, goed nieuws. Ik moet okay. ook nog beginnen. <laughs> <Okay>. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, dus comedy series, uh, gewone series achter elkaar door, natuurdocumentaires. Ja. Uh, maar dan niet meer gewoon voor de buis. Dus wel echt wanneer het u uitkomt. Ik ben, ik ben heel erg slecht in weten wanneer wat op televisie is. Daar okay. ben ik ben echt heel slecht in geworden. Ja. En ook eh, verwend natuurlijk omdat je alles wel kan terugkijken. Of ze van, oh ja, als ik het wil kijken, programmeren op een aantal tijdstip teruggekijken. Dus ik weet eh, heel slecht wanneer wat wanneer echt is. Ja, precies. Nou, herkenbaar, herkenbaar. Hey, en wat kijkt u nou absoluut niet op televisie? Ik, oh, ik kan eh, niet tegen die, die uh, series, die, die uh, Soaps series Real Life series. Oh ja. Dingen de, als... De, de, de Gerso's en de Barbie's en uh, lees wel over, maar daar ben ik meteen weg. Ja? Ja. Maar dat is toch soms ook wel uh, lekker om gewoon te kijken als vermaak? Of zegt u, nee, ja, ik heb het echt, nee, wel, echt Ik heb het echt wel eens geprobeerd, maar het, het is echt mijn ding. <laughs> het is echt... En ik moet zeggen, volgens mij... En misschien dan wel... Ik ben ook geloof ik uh, een van de weinigen die nog never ever ooit... Een aflevering voor Goede tijd Slechte tijd gezien heeft. Oké. Okay. Ook dat grijp me echt helemaal niet. Nee, hè? Nee, dat, nee, daar moet je volgens mij ook helemaal in zitten. Maar uh, uh, uh, insgelijks schudden we elkaar weer, uh, weer de okay, hand. Nou want, uh, <laughs> dat heb ik ook nog nooit gezien. Nee, Klopt. Ik um, uh, ben wel benieuwd um, thuis, wat voor, wat voor televisieaanstuiting heeft u? Want u zegt, u heeft nog wel een televisie, toch? Jazeker, jazeker. we hebben in, uh, interactieve HD-TV hier. Oké. Okay. Een HDTV. Dat, uh, dat gaat bij mij alweer te ver. Um, dat is een high. High definition, dus een, een, een hopelijk is zo scherp mogelijk beeld dat we hier op het tv hebben. Want ik zei een paar dingen die ik wel lekker vind als je tv kijkt. Dat je echt naar een scherp beeld kijkt. Ja. En dat als je zapt, uh, dat hij dan niet uh, onwijs zo lang doet over weer opladen van een nieuw fragment. Daar ben ik er wel in verwend dat je gewoon snel kan zappen tussen programma's. Oké, okay, en dat, dat doet een HD tv dan? Ja, of het, of het nou uh, aan de provider ligt... Uh, of mijn uh, HTTV... ik denk dat het een hele mooie combinatie is van factoren hier. Dus Ze schakelen allebei lekker snel. Maar, want, dat is dan weer een beetje persoonlijk... als ik naar zo'n hele scherpe televisie kijk... dan oh. lijkt het bijna, of zit je er natuurlijk bijna in... maar uh, op een of andere manier heeft dat ook iets heel surrealistisch. Maar is dat dan fijn kijken of, of niet? Ik vind het wel fijn kijken. Ja? Ja, ja ik vind het wel fijn kijken. Ik werk als... Uh, ik heb van weekenden een live programma te kijken BBC... en dan kwam, er zo n, zo n korrel, kwam dat door... en dat ik dan... Ja, dat is dat, dat, een beetje duizelig er bijna van worden. ik helemaal niet meer gewend aan ben. Dus ik, ja. wel, uh, ja, ik vind zo'n beeld wat heel scherp is juist ja, heel lekker. Oké, okay, nou, dat, ja, dat, dat is natuurlijk wel een nieuwe technologie. Ik gaf net zelf al even aan. Ik kijk nu natuurlijk ook via de tablet en via de laptop. Ja. Als u nou even naar de laatste week kijkt... wat is dan de meest uh, gekeken manier voor u? Ik denk de tablet toch wel. De tablet toch? Ja. Ja, absoluut. Toch even snel fragmenten terugkijken mm -hmm. van bepaalde zaken. Dus even programma's terugkijken kijk natuurlijk vanuit de consumenten, want vaker verrader terug, kassa terug, meldpunt terug, en nieuwsrubrieken terug. Uh, en we hebben sinds kort uh, hier thuis Netflix en dat vind ik ook wel heel erg leuk om eventjes een aflevering terug te kijken. Het geduld voor een, uh, een filmpakken s'avonds heb ik niet vaak, maar ik vind een aflevering van een goede serie kijken, dat uh, vind ik wel heel erg fijn. Oké, okay, ja Netflix, dat is natuurlijk nog heel erg nieuw. Ja? Um, uh, mijn proefabonnement is alweer voorbij, maar even voor alle luisteraars die geen idee hebben wat Netflix is, wat houdt dat precies in? Netflix is internettelevisie. Uh, dus uh, met je uh, creditcard, e-mailadres uh, e en een wachtwoord maak je een account aan. Mm -hmm. En dan kan je eigenlijk dus op uh, alles waar je internet op kan ontvangen, zoals een televisie, een tablet, een smartphone, kan je kan naar hun programma's kijken. En eigenlijk dat dat varieert van films tot uh, series. Films, series en het zijn ook series die specifiek geproduceerd zijn voor hen, net als HBO dat eigenlijk heeft. Hè, mm -hmm. Dat uh, je wel via uh, gewoon reguliere zenders ook kan krijgen als een extra pakketten natuurlijk wel. Mm. Uh, dus daar zijn ze pas sinds volgens mij een maand, twee maanden in Nederland mee op de markt. Ja, Het is een hele nieuwe manier van, van tv kijken weer. Ja, dat is weer een nieuwe manier. Ja, zeker. Hey, we gaan zo meteen ook even kijken naar vroeger, hoe het toen was. Maar we gaan eerst naar muziek. En dan uh, ben ik heel erg benieuwd hoe, hoe het vroeger eigenlijk was. Want die tijd heb ik helemaal gemist toen er nog geen televisie was. <lacht> <lacht> ik ben een gewoon wat ouder, geloof ik. <lacht> Ja, de televisie. En we gaan naar live muziek wel uh, te verstaan. Uh, en dat komt deze nacht van een DJ. Ja, en we hebben niet een echte DJ in de studio. Maar iemand die eigenlijk de initiale DJ draagt. En uh, dat staat normaal gesproken in dagen twee voor Dirk-Jan. Maar als artiest voor Dirk-Jan. En als je dan ooit nog een uh, muzikale carrière met beats gaat... Uh, dan ben je gewoon een DJ. Ja, dat ja, dan is kan ik ook nog. Je hebt echt de meest goed gekozen Praktisch, artiestennaam. Ja, ja. ja precies. Hey, ja. televisie, wat is jouw favoriete programma? Uh, ik kijk heel weinig tv. En als ik dat doe, dan denk ik dat ik alleen één vandaag kijk of zo. Mm. Mm. Doe je dat echt op de televisie? Uh, dat ja, dat het? doe ik wel op tv. Ja. Ja. Niet oh, ja, op ja, een en drie uh, op reis kijk ik altijd. Oh ja. Maar ja. dat wel ook vaak uh, van als we het hebben opgenomen. Dus, uh, Terugkijken. eigenlijk wel on demand. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Grappig. Leuk. Hey, jij hebt een EP uh, ja. uit en die is echt gloedje nieuw. Ik kreeg hem met in mijn handen en toen dacht ik, hij ruikt nog zo nieuw. Ja. En hij is ook gloednieuw. Afgelopen ja. vrijdag uitgekomen. Ja. En je bent er hartstikke trots op, hè? Dat mag je zeggen, ja. Ja, When the Morning Comes. Het is ook echt een mooie EP. Ik heb hem hier in mijn handen. Uh, ja, goede foto's. Dat vind ik, uh, ik vind altijd heel leuk. Want dat zie je niet meer zo heel vaak. Heb je het boekje en, al en, gezien? Zit nee, ook... het boekje zit erin inderdaad. Nog meer foto's. Nog meer foto's. Heel veel natuurdingetjes. Ja. Yeah. Hij is echt te gek. En uh, nog leuker. Er zitten ook foto's van jou in. Dat is ook heel leuk natuurlijk. Maar nog leuker is ook dat mensen hem kunnen winnen vannacht. Ja, ja zeker. Wat zullen we eens doen? Hoe kunnen ze hem winnen? Gewoon mailen, nacht.eo.nl. En de leukste inzending krijgt hem. Ja, de, ik uh, laat het doen het. Uh, het uh... Het, het liefste compliment. Oeh, kijk, dat is een goeie. Het liefste compliment... Ja, het wat nacht. binnenkomt via ja. nacht@eo.nl die verdient een uh, epetje. Die verdient hem dubbel en dwars. Ja, precies. Nou ja, je mag het ook laten... doorbellen 0800-1122. Dat kan 1121 uh, excuses. Absoluut. Dat kan natuurlijk ook. Dan, uh, ook mag, ja Die complimenten mogen ook zo binnenkomen. Nou, via de Twitter. Een apenstaart... Uh, Dear John Music NL. En anders, at Saskia Weerstand of het Dit is de Nacht. Nou, we zien het wel waar het binnenkomt. Complimenten zijn welkom. En wie weet wordt dat dus... Beloond met een mooie EP. Dat is wel weer heel erg gek. Hey, het volgende nummer wat je gaat spelen, is dat onder andere, denk ik, ook op je EP. Hè? Absoluut. Ja, nummer drie. Nummer It's drie. You, I Hold. Je weet hem al helemaal uit je hoofd. hè? It's You, It's you I Hold. De yeah. nummer drie van de CD, van de EP. <laughs> uh, nou ja, uh, misschien schakelt u dit in en denkt... Ja, John, ik wil best wel een compliment geven. Ik wil ook best wel gaan twitteren, mailen of bellen. Maar wil ik eerst wel weten wat voor muziek je maakt. Nou, dat ja, gaan we dan Ja, ze hebben gelijk. Ja, hè? ja, ja vind ik, ook. ik geef ze ook groot gelijk. Dus ik dan ga zeg extra ik, uh, mijn ga best doen ook. Ja, nu wel hè. Ja. Nou, geef ik je vast een compliment. Want het ja. was heel mooi vorig uur. Dus het gaat vast heel goed komen. Dank je wel. Ja, It's You, I Hold. Nummer drie van de EP van DJ.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 When the morning comes, you are boiling hot I can help you to fall asleep If you guide me in my search of better luck Are we red? Are we gold? Are we dead? Well, I know, babe, you've got your principles. I respect them, I'll be silent for a while. Oh, and know, oh, babe, that I'll always need you to survive.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 Dirk Jan, oftewel Dirk Jan, hier live in de studio. Um, ja, als ik nou in mijn eentje ga klappen, dan nou wordt het wel echt heel zielig. Dat, uh, maar ik vind het echt onwijs mooie muziek die je maakt. En weet je, het leuke is voor jouw EP, inclusief het boekje. Dat daar ook gewoon weer oldschool de teksten in staan. Ja, ja lekker meezingen. Ja, dus dat, uh, ja, ik zat al bijna in het laatste refrein uh, had je al een Is meezinger te pakken hoor. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik was al stiekem wat meenuren. Ja. Goed werk. ja, dus laatste plaat doen we een uh, of laatste doen we zo meteen een duetje, toch? Ah, ja, dat is goed. Maar de nee. laatste die staat dan weer niet op de EP. Dat Ah, oh, daar kan ik niet meezingen. Ik wist nee, nee, nee, nee. Het komt goed. Het lijkt me wel beter als ik niet meezing. Dat is okay. ook okay. alweer een ding. Hé, hey, dankjewel. Zometeen is dus nog één uh, liedje. En ja. nog eventjes de, de perfecte tease. Uh, wil je die EP dus winnen van DJ Dear John? Uh, laat dan van je horen, op welke manier dan ook... als het maar hier in de studio aankomt... met een mooi compliment. Uh -huh. En dat mag uh, over Dear John gaan... maar ook over de uitzending of over ja, het leven, hoor, toch? Een tuurlijk. mooi compliment. Ja hoor. waar? Ja, waar je dus dus maar een compliment over wil maken iets positiefs, en iets moois, iets positiefs uh -huh. en dan krijg je misschien wel die mooie gloednieuwe EP van Deertjan zou natuurlijk te gek zijn. Uh, aan de telefoon we Martine uit Middelburg. Goedemiddag. Hallo. goeienacht. We hebben het over televisie kijken. Ja, ik ben nog een beetje sprakeloos van dat mooie liedje. Kijken. heel goed. Nou dat is ook een mooi compliment. Ik hoor het alleen maar via de telefoon, want de radio die gaat dan zo... En ik dacht, oh, als mijn batterij van de telefoon maar niet opraakt... Nee, oh ja, dat zou vervelend zijn. Dan uh, valt het ineens uit, het liedje. Ja. Nee, maar goed, dat, uh, over televisie ging het. Ja, jij keek een ja. keer televisie en toen dacht je, oh oh. Nou, ja, nee, ach. Hm. Ik ben dus 58, bijna 59. Ja. Nu is het zo lang geleden dat president Kennedy vermoord is. Ja, ja. Hoe, hoe oud iemand is en je kan dat niet goed schatten... dan zeg je gewoon, waar was jij toen president Kennedy vermoord was? En als ze zeggen, dat weet ik nog precies, dan zijn ze zo mijn leeftijd. Ja, dan zijn ze in ieder geval boven de 50, inderdaad. Deze week 50 jaar geleden. Komende vrijdag zelfs 50 jaar geleden. Ja. Ja, ik was er niet bij, dus dan weet je ook, dat zegt ook weer iets over mij. Hè? Nou, ik wil niet schatten hoe oud je bent. Maar, ja, maar goed, die televisie, wij woonden in Zuid-Limburg... in Geleen... Ghislaine, en dat was uitbreiding. En Ghislaine was een katholiek stadje, uh, ja, plaatsje. En dat was uitbreiding vanwege de staatsmijnen. Dus aan de overkant van die straat waar die katholiek woonden kwamen wij te wonen. Ja. Daar wonen de protestanten. Ja, het is een beetje een sfeertekening. Maar die gingen dus niet met elkaar om, maar in onze straat, aan onze overkant, bij de familie Sable Rollen, ja. daar hadden we een televisie. Oké. Okay. Er was een televisie. Ja, eentje. Ging... Ja, dus daar, zaterdagmiddag en, en woensdagmiddag gingen de kinderen van de protestanten daar televisie kijken. Ja. Nou ja, en dat was gewoon dat ik dacht: van. Uh, dan had je nog veilig verkeer in Nederland. en dan werden we opgevoed via de televisie van hoe je dan moest rijden. En ik was er als zeven, achtjarig meisje. van overtuigd. dat als die politieagent een vraag stelde. en ik antwoordde <lacht> daarop, dat hij mij. Ja, dat het gewoon een wisselwerking was. Toen al ja. interactieve tv, ja. dacht jij, ja. Dus ja. <lacht> Twee zenders natuurlijk, en zwart wit en noem maar op. Dat, uh, ja. Ja, en, nou ja, goed, en toen werd mijn jongste zusje geboren op een zaterdag. En toen zat ik ook televisie te kijken. Ja. En toen was mijn vader natuurlijk vol trots op dat, ze, dat ik een zusje had. En uh, god, Ineke heeft een zusje. Toen heet ik heb heeft een zusje. Dus ja, ik moet eerst people de clown kijken. Als zevenjarige, achtjarige. Ja, en, ja. nee, prioriteiten stellen <hij> dan. Hè? Dan is dat op dat moment heel belangrijk. En mijn moeder heeft een televisie gekregen, wij dus als gezin, toen mijn moeder geopereerd werd aan galstenen. Ja. Yeah. Mijn vader een televisie gekocht als welkomstkadootje. Oh ja. Yeah. Toen hadden wij ineens ook een televisie in de straat. Ja. Yeah. Dus toen, toen ging het een beetje, ja, de familie samen rollen, had al we wel klanten, maar wij hadden ineens ook een televisie. En dat was zo'n heel groot, kastje met een schuifding ervoor, zodat je niet het beeld zag. Ja. Yeah. Ja, geweldig, geweldig dat was de televisie. En toen later tot slot heb ik gesolliciteerd yeah. bij die nu vervuld wordt door Astrid Joosten. En dit hele verhaal heb ik verteld aan de vara van... luister eens, um, ik hou wel echt best van televisie... want toen mijn zusje werd geboren, ja. ging ik nog eens We kijken meteen. Dus, ja, ja, ja. En? Ik ben niet aangenomen. Nee, Astrid Joosten zit er, ja. Ook geen andere functie hadden ze voor je. Nou, nee, bij de televisie niet. Ik ben trouwens helemaal niet fotogeniek. Dus dat... Uh, nee, nee, geef mij maar de radio, hoor. is ook mooi, hè? Radio. Ja. Ja, daarom... ja, ja, eigenlijk prefereer ik de radio. Ik heb een televisie die staat nog ergens boven op een kas. Heel hoog. De afstandsbediening is bij de verhuizing uh, kwijtgeraakt. Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Ik mis het niet. Nee. Nou, lekker naar dit is de nacht blijven luisteren. Alleen maar goed. <laughs> ik, heb, ik heb trouwens op mijn altblokfluit, die een barokboring blijkt te hebben... meegespeeld met dat nummer. Oké. Okay. Kijk, Want... nou, dat is alleen maar mooi. Ja, dat was toch geweldig? Ja, zeker weten in aanmerking komt voor het liefste compliment. Nou, we gaan het zien. Ja, dat is, uh, is zometeen aan DJ inderdaad. Dus ik uh, laat het daar hem over. heer Jan die uh, schrijft naast zich mee met alle leuke complimenten die binnenkomen. Maar ontzettend bedankt voor het bellen, Martine, en een hele fijne nacht nog. Succes met je programma. Dank je wel. Ontzettend bedankt. Ja, en aan de telefoon heb ik ook nog steeds Sandra de Jong en zij met alles van tv kijken. Nou, we hadden het er nu al eventjes over, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe hoe dat vroeger dan allemaal ging met het televisie kijken. Ja, toen het allemaal net allemaal begon was het dat er waarschijnlijk in de televisie ergens in de straat een tv stond. Eentje. Want, uh, absoluut. En uh, ik, dat weet ik wel inderdaad van de, mijn oudersverhalen. Uh, en het was dan heel erg spannend, want ergens in de straat was een tv. En die zond maar een paar uur per dag, uh, uh, nou, per dag, per avond meestal uit. Mm. En dan verzamelden ze een hele straat erbij. Dat dus was echt een evenement als dat uh, tv kijken. En, en pas kort daarna, niet al te lang, daarna kwamen dan wel dat het normaler was, het was. Nog steeds heel erg duur om een tv te hebben. Maar dan wel een hele grote dikke kast. Mm -hmm. Zwart-wit. En uh, van die hele mooie drukknoppen waar je op moest drukken. En daar zaten niet meer dan naar volgens mij acht zenders achter, 8 tot 10 maximaal. Oké, okay, maar meer zenders ik, waren er ook niet. Toch? Nee, dat eigenlijk. was ook helemaal niet raar, want je nee. eigenlijk kreeg was Nederland 1 en 2, en wat Duitse en wat Belgische zenders, dat was eigenlijk het aanbod wat er was. Hmm, want de eerste programma's, toen hadden we eigenlijk nog maar op een paar bepaalde tijdstippen, toch, op de dag ja. een programma, en daar schakelden die dan op in, met, ja, met z'n allen. Ja, dat was het programma waarop afgestemd werd. Hmm. Uh, en, uh, en daar uh, moest iedereen mee doen, maar men wist ook niet beter. Nee. Dus op dat moment was alles wat er uitgezonden werd was spannend en was nieuw. Want ja, uh, de overvloed die we nu kennen, die was er gewoon nog helemaal niet. Dus het was uh, stapje voor stapje kwam het toen. Het was heel spannend dat er een apparaat was en dat je dat zo dichtbij uh, bij huis kon krijgen. En denk je, als je dat vergelijkt van vroeger en nu, had de televisie op dat moment meer invloed op de mens? Of uh, zijn we tegenwoordig omdat er zoveel is beïnvloedbaarder door de televisie? Nou, wat er denk ik nu uh, heel anders is dan toen, is er was, er was een televisie en die bracht bijvoorbeeld in 1969, kon je denken, de landing op de maan werd daarop uitgezonden. Dus het was heel, iedereen keek naar hetzelfde. Ja. En dat was daar heel erg de impact van. Wat je de impact van nu hebt, is dat een ver weg nu zo snel zo dichtbij is. Dat heeft natuurlijk heel veel hele goede kanten, waardoor kan je bijvoorbeeld ook landen, en hij heeft vandaag natuurlijk de Giro 555 actie, mm -hmm. dat je land heel ver weg ook kan helpen, dat je dat dicht bij mensen kan brengen. Yeah. En aan de andere kant zeggen mensen ook dat ze vaak last hebben van een soort van informatieoverload, yeah. doordat er zo verschrikkelijk veel op iedereen afkomt. Veel mensen willen al het nieuws bijhouden, willen het ook nog een keer delen via allerlei social media kanalen. Dus dat het nu heel ver is. Dus ik denk dat het op verschillende manieren. Hele goeie, een hele grote impact heeft. Oké. Okay. Nee, We hadden natuurlijk vroeger alleen de zwart-wit tv. Uiteindelijk kwam er wel een kleuren tv. Uh, is er toen veel veranderd in, op het gebied van televisie? Of is dat, nou, dat niet zo nou, Eigenlijk in de jaren daarna is het, is het verandering snel gegaan. Er kwamen meer uh, snel uh, nieuwe kanalen erbij. Yeah. Uh, we hadden natuurlijk twee uh, publieke omroepszenders. Uh, dat werden er uiteindelijk, werden dat er drie uh, commerciële televisie eind jaren tachtig. Die erbij kwam. Dus er is eigenlijk een hele korte tijd heel erg veel veranderd in het televisieland. Ja, want we hadden het dan over de verzuiling daarvoor nog. Ja, ook dat nog inderdaad. Ja. Het was, uh, uh, de, je had de katholieke televisie en de, de rode televisie, de arbeidstelevisie, mm -hmm. dus te varen. Uh, en de VPRO waren duiken progressief en het rode. En dan had je de, uh, de KRO en uh, de NCRV, die toch duidelijk meer van de christelijke hoek waren. Dus eigenlijk net ja, als de politieke partijen ja. uh, had de, de televisie ook uh, naar verschillende zuilen. Ja, en dat, dat werd dan ook nog echt zo uh, ingedeeld tegenwoordig hebben. Dus ze eigenlijk nog steeds, alleen is het allemaal een beetje natuurlijk uitgesmeerd. Het is, het is veel minder uh, echt heel specifiek naar toen. Maar er zijn nog steeds natuurlijk ook wel, nu heb je nog steeds, je hebt de Hindoestaanse omroep en de Islamitische omroepen. Hmm. En werken heel specifiek uh, op een bepaald uh, publiek uh, targeten. Maar vroeger was het echt van ja, ik, ik kom met zo'n grote katholiek gezin en dan ging je niet kijken naar de ervaren, want dat was rood. Dat mocht niet. Nee, dat ging er niet in. Net zoals op zondag tv kijken, dat was het er echt niet bij. Nee, hè? Maar dat was eigenlijk snel over toen Studio Sport kwam... en mijn vader dat ontdekte, denk ik. Ja. Dus dat vind ik voor heel veel huishoudens heeft gegolden. Toen ineens bij alle negen zo gehoord. Ja, die is een redelijke drama. Ja. En wat was dan vroeger jouw favoriete programma? Wat keek je dan echt in die tijd nog heel erg veel? Oh jeetje, heb je geen kinderprogramma bedoel je? Ja? Dan zal het toch wel de weg naar Hamelen zijn geweest. De Renje Rot-shows. Eh... Oh, ik ga nu al mijn leeftijd weggeven, geloof ik nu <lacht> ja. Dus ik denk dat in dat soort programma's komt hier de Q&Q, Q, achter mij was ik net te jong waarschijnlijk voor. Dus uh, ja, een beetje die, uh, die tenure En ik, ja, wat, wat ik met name weet, ik wel de impact van uh, toen uh, uh, heel erg leuk en goed vond, uh, is die grote zaterdagavondshows waar je dan met het hele gezin eigenlijk voor hing. Ja. Uh, dus het was echt allemaal samenkomen. En ja, de, de tv was dan twaalf uur ook gewoon afgelopen. Dus je had ook maar uh, een paar uurtjes. En dan mocht je later opblijven om uh, naar de Showbiz te kijken. Van, ja. Met Ron Brandsteder en Bella de Beer. En de Lotto-show uh, met. Uh, uh, be, kijk hoor. Willem uh, Ruijs natuurlijk. Wacht ja. even, Dus uh, ja. En dan met een bakje dat chips. Dat we de avond absoluut niet proberen de chips van je zusje te pikken. Ja, ja. <lacht> ja met chips en cola, op ja. <lacht> Klopt, ja. ja, ja maar dat is, het hele uh, televisie kijken is in die zin ook wel heel erg veranderd. Want he, dat beeld wat je nu schetst, herken ik heel erg. Um, he, van ons thuis inderdaad, met z'n allen televisie kijken... en één ding uitzoeken op de vrijdag of zaterdagavond. Ja. Wat we met z'n allen gingen kijken, uh, dat beeld is wel veranderd. Want nu kijkt de een op zijn tablet uh, voetbal en de ander die denkt... Oh, Oh, ik heb wel zin in de Voice of Holland. En, um, ja. Dat hele gezamenlijke televisie kijken. Komt dat ooit nog weer terug? Gaan we dat ooit weer met z'n allen bekijken? Ik denk doen? dat het nog steeds met, met grote zaken wel zo is. Dat zie je ook met grote televisieuitzendingen. Bijvoorbeeld als er grote nationale uitzendingen zijn. Na nou dit jaar met de, de innodiging. Uh, dat iedereen weer samenkomt. En dat mensen ook samen televisie bijeenkomsten organiseren. Mm. Sport uh, bref, verbroedert natuurlijk ook heel erg op ja. de wijze. Dat mensen daar samen zitten. En er zijn er wel genoeg ook gewoon grote gezinsshows die heel veel mensen trekken. En wellicht zitten daar ook uh, grote gezinnen samen naar te kijken. Uh, maar het is inderdaad wel zo... dat met smartphones in de hand, hebben ze erbij... er ook nog even op iets anders gekeken wordt. Of dat uit uh, de, de vraag op een quiz... Uh, ook even opgezocht wordt op Wikipedia. Nou ja, ja, ja, ja. dat we zelf meedoen inderdaad. Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over, over hebben. Dat, ja. dat tweede scherm inderdaad. Dus nieuwe manieren van uh, dat, dat televisiegebruik. Ja. Um, uh, tot 1988... Um, konden we niet naar de commerciële televisie kijken, heb ik nee. me laten vertellen. Waarom was dat? Die was er gewoon nog helemaal niet. Er is een, een, een, een pittige strijd geweest. Er waren er natuurlijk al vanaf de, de boten, men, ja, de piratenboten, Veronica bekend, rijden in Noordzee om voet en grond te krijgen. Ja. En toen waren de twee partijen, RTL Veronique en mm -hmm. TV10... Ja. Uh, die uh, via een constructie met uitzenden via Luxemburg voet aan de grond in Nederland om te krijgen. Dat is een uh, pittige strijd tussen twee partijen geweest. Ik, ik mocht uh, uh, werken voor RTL Veronique in die tijd, dus ik heb dat van heel dichtbij mogen meemaken. Oké, okay, kijk. Uh, dus die eerste uitzending en de, de spanning toen uh, de rechter uitspraak deed wie er door mochten. Ja. En dat toen besloten werd dat uh, de constructie die RTL Veronique uh, uh, uh, bood... En degene was er van zeven. Dat is akkoord. En TV10 mocht toen niet. En dat was heel heftig toen. Want aan de ene kant had je de Ruud Hendricks en Lex Harding. Eh, die allemaal vanuit Afronica eh, begonnen waren met RTL Veronique. Mm -hmm. En aan de andere kant TV10, Joop van den Ende. met alle bekende sterren die natuurlijk eh, door hem vertegenwoordigd werden. Ja, ja, ja. ja. En toen was de grote strijd. wie gaat er uh, de buis op? Ja, ja, absoluut. Ja, En dat werd uiteindelijk dus RTL Veronique dat de buis opging. Die ja. kreeg uh, die vergunning. Kun je het toch bijna niet meer voorstellen, hè? Dat kan je je niet meer voorstellen. Als je kijkt in dat, uh, hoe dat zo snel toegenomen is... en hoeveel zenders er nu wel niet zijn. Uh, maar dat was toen hartstikke spannend. Maar dat is pas dus eigenlijk zo kort geleden. Ja. En zo snel gaan die ontwikkelingen dus ook allemaal. Ja, nou ja, de ontwikkelingen daar wil ik het uh, ook met je over hebben inderdaad. Uh, we gaan eerst naar muziek en dan ben ik zo meteen bij je terug... Inderdaad, om, om eens te kijken ook over uh, de toekomst... en over wat er ons nog allemaal te wachten staat op het gebied van televisie. Uh, tot zometeen. Ja, dan heb ik het over live muziek van Dear John, die hier in de studio is. En applaus, daar waag ik me al niet meer aan. Mm -hmm. <laughs> maar uh, hey, de complimenten stromen binnen, hè? Ja, geweldig. Ja, mensen moeten een compliment naar ons mailen, sms'en... Uh, nee, sms kan niet, sorry. Uh, twitteren, uh, mailen of doorbellen uh, om jouw EP te winnen. En die EP die heb ik hier in mijn handen. En hij ruikt gloedje nieuw. Dat komt omdat hij afgelopen vrijdag is uitgekomen. Ja. En, um, nou ja, je maakt mooie muziek. Dat heb je al bewezen in de laatste drie nummers die je hier live gespeeld nou Ja, als je net inschakelt, heb je het natuurlijk nog niet gehoord. En daarom heb ik goed nieuws. Hij gaat nog een live liedje spelen. Uh, complimenten mogen over alles gaan, hè? Ja, sowieso. Over alles. En ja. dan zoek jij zo meteen er weer naar uit. Ja. En ik heb gehoord dat je misschien wel twee, zelfs misschien wel drie EP's weg ja, wilt geven Ik, uh, ja, inderdaad. Misschien twee, A3. Net hoe, ja, hoe, uh, ja, hoe, uh, hoe goed positief de complimenten de mensen zijn. Dan denk, nou, dan moet er nog eentje wel toch ja. uitgereikt worden, dan doe ik dat. Nou, nou dus, ben ik. dus hoe positiever de mailtjes of reacties zijn, uh, hoe meer kans u maakt dus op uh, deze fantastische mooie EP van Dear John. En als u net inschakelt en denkt, Dear John, Dear John, daar heb ik er nog nooit van gehoord. Nou, dan gaan we dat uh, nu uh, kennis meemaken. Give it away. Wat ga je van spelen? Uh, just a Memory. Just a Memory. En dat staat dan weer net niet op nee, de EP. het is te nieuw. Het is te nieuw, hè? Ja, yeah, is te mm. nieuw. Nou, die komt op de volgende dan. Yeah, sowieso. Ja, sowieso. Well, yeah. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Oké. Okay. Love, love everything you see By tomorrow it's a memory As we just sat down For hours we've been arguing about what could have been It turned out at the break of dawn It was so much harder to define what we had seen from now on I will try to recollect or paint vivid pictures of my own Love, love everything you see By tomorrow it's a memory Capture life with your own senses, not just through your iPhone lens It is such a waste to not cherish the now Oh, and by the time you leave Don't forget to save that memory Sure you're gonna make new friends But will you meet these folks again? Ask yourself that question anyhow Living here and now Dreamers rest their case They sleep on their stories Even though they are awake They found out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 Mm -hmm. Love, love everything you see. By tomorrow it's a memory, kept alive with your own senses, not just through rifle lens. It is such a waste to not cherish the now. Live in the here and now. Ja, te gek, live muziek van Dear John. Ik kan nu al niet wachten op je volgende EP. Wat een gek liedje. Dankjewel. Ja, echt tof. Ja, catch it here and now en niet through your iPhone and in your own sense, niet. Through your iPhone lens. Exactly, yeah. ja, ik kan hem even niet helemaal uh, rijmen hoe je hem hebt. Nou Capture life had. with your own senses, not just through your iPhone lens. Kijk, maar het is heel waar. Ik dacht, ik zat namelijk ondertussen ook nog eens met mijn dacht ik, oh ja, ik moet hier <laughs> nu gewoon genieten. En niet en op Twitter nu gaan zeggen hoe tof ik het vind. That maar inderdaad, huh? ja, en nu bedenken dat ik, ik het gaaf vind. Tof. nou, helemaal te gek. Hey, we krijgen ontzettend veel reacties. Ik ga nog één keer oproepen. Als jij een compliment hebt en het mag gaan over Deer Jan, want dat is uh, geheel terecht. Uh, mag ook gaan over deze uitzending. Mag ook gaan over hoe mooi de wereld is. Een mooi compliment. Iets waar we allemaal iets blijer van worden. Laat ons dan weten. Dat kan via de telefoon, kan via de Twitter, kan via de mail 0800 1121. De telefoon, de Twitter, hashtag Dit is de nacht. En anders een mailtje naar nacht.teo.nl. En dan maak ik zo bekend wie er allemaal een mooie EP van jou gewonnen hebben. Spannend. Ja, toch? Hey, ontzettend bedankt voor je komst in ieder geval. Ja, graag gedaan. En heel brengt veel succes. Leiden. En ja. uh, die EP uh, brengt hem de hele wereld over. Ik uh, ga het doen, ja. Ja, toch? Ja, nou, heel ja, erg goed. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Aan de telefoon hebben wij nog steeds Sandra de Jong. Zij is woordvoerder bij de Consumentenbond. Goedenacht. Goeiendacht. Ja, we gaan het ook even hebben over de televisie van nu. Want uh, nou ja, we hadden het er helemaal in het begin al even over. Al die verschillende manieren van televisie kijken. Uh, wat, wat is er op dit moment wel niet allemaal? Want hoe kunnen we ooit nog een keuze maken hoe wij televisie willen kijken? Want er is zoveel. Ja, en er, en er komt waarschijnlijk nog veel meer. Want die ontwikkelingen zijn natuurlijk druk gaande. Ja. En wat je ziet is dat er steeds meer manieren worden gevonden om mobiel televisie te kijken. ja. En dat wordt dan, dan zie je op dit moment heel veel gecombineerd met een standaard televisie. Nou, wat we al eerder al zeiden, met een smartphone en een, een, een, een tablet op de schoot erbij. Mm -hmm. Waar je ook prima televisie op kan kijken. Dus heel veel op meerdere schermen tegelijk. En ook heel veel televisieprogramma's die regulier worden aangeboden. Die gebruik maken van een tweede scherm. Dus je kan mee, zelf meestemmen. En je kan zelf. Uh, Kassa heeft altijd een, een, een scherm erbij. Dus je gevraagd wordt, wat vond je van dit gesprek wat zojuist heeft plaatsgevonden? En dan de pol die gedaan wordt op dat tweede scherm, dat wordt er weer teruggebracht op de televisie uitzending. Op die dus ja. manier wordt er al heel interactief gewerkt. Dus we kunnen dan live, zeg maar. Even voor de mensen die ja. echt nog nooit van het tweede scherm gehoord hebben, we kunnen live tijdens de uitzending onze stem al laten horen. Of onze mening laten tellen. En ja. um, een, een tweeter uitgooien. Misschien die Absoluut. later weer. We hebben uh... allemaal gestimuleerd om om die manier te reageren. Voor ze is ook zo'n voorbeeld die dat natuurlijk doet. Heel erg uh, aanmoedigend om op Twitter van je te laten horen. Uh -huh. Of inderdaad, gewoon je, je reactie op het programma geven. Door middels van polls die gedaan worden. Wat vindt u dat deze of uh, deze gesprekspartner of deze gesprekspartner een beter had, bijvoorbeeld. Ja, ja, en we kunnen live meespelen met een quiz en gelijk ja. zien of we het ook goed hadden. Ja, uh, ja ontzettend uh, nieuwe manieren eigenlijk van televisie kijken. Ook wel wat individualistischer of niet? Want we gaan met hè, we zitten naar dat scherm te kijken, maar we kijken ondertussen ook naar ons tablet. Uh, niet meer heel gezellig. Nou, wat je natuurlijk hebt is inderdaad heel erg wat wil je specifiek kijken en op welk moment komt het jouw beste uit? Dus on-demand televisie uh, speelt er ook een hele grote rol in. Of inderdaad het kijken op die diverse schermen. Dus niet meer inderdaad dat je standaard weet wat uh, het rijboek van een avond is om te gaan kijken. Maar je zegt van ja, met, ik, ik neem het op of ik kijk het terug. Of bij, uh, een, ik, ik kijk naar een themakanaal om een specifieke dingen af te kijken. Yeah. En steeds mobieler wordt natuurlijk ook uh, de hele televisiemarkt daarin. Het was al langer dat je op je, je mobiel tv kon kijken. Um, maar dat gaat nu steeds ook meer via wifi. En dan kan je bij anderen thuis via jouw kanaal tv kijken. We, komen, we zien ook natuurlijk uh, vanuit de Consumentenbond dingen die ons gevraagd worden om te testen. Ja. Is dat die, die kwaliteit steeds beter wordt en scherper wordt. Er is natuurlijk veel speculatie over uh, de, de nieuwe horloges die zullen komen. En wat er allemaal mogelijk mee zal zijn. Hoeveel hoe portable... Um, het scherm gaat worden, hoe oprolbaar bepaalde schermen gaan worden. Is het is het, het allemaal uh, echt dat ik zit echt met mijn oren te klapperen. Ja, het, het eerste Het klinkt, al. als toekom het klinkt allemaal als toekomstmuziek, maar die is onwijs dichtbij al. Yeah. Het zijn allemaal dingen die al lang in ontwikkeling zijn... en mogelijk zijn alleen op grote schaal uitrollen... en dicht bij de consument brengen. Ja, dat is nog uh, niet voor alles weggelegd. Die nee. smartphones, maar om je polsen... Ja, die, die zijn er al. Alleen, ja, de tv erop, die gaat echt volkomen. Oké, okay, nou, het uh, klinkt allemaal nog een beetje eng. Straks gaan we uh, inderdaad nog even heel uitgebreid over de toekomst hebben. Dus dan wil ik daar echt alles over weten. Uh, uh, ik heb eerst nog wel een vraagje over je, voor je um, um, HD-tv, 3D-tv, interactieve tv. Um, we hebben van alles, maar wat houdt het ja. nou eigenlijk precies in? Het 3D-TV uh, spreekt wel voor zichzelf. Dat is natuurlijk de 3D-tv-kijkers, wat je in de bioscoop ook hebt, dat je met, met zo'n 3D-bril op naar je scherm kijkt. Ja, ondersteunt uh, trouwens alle programma's een 3D-tv? Nee, nee, dit scherm ondersteunt zeker niet allemaal uh, alles. En het is, het is te kijken ook hoe populair dat eigenlijk nu uh, aan het worden is. Uh, dat is de, de, we zien inderdaad bij de televisies die bij ons ook getest worden en voorbij komen dat het inderdaad wel goed gekeken wordt naar de hoge kwaliteit van het scherm waarop men kijkt. Uh -huh. uh, maar 3D lijkt niet uh, een, een, uh, volgens nog een grote vogelvlucht te nemen. Oké, okay. dus dat gaat misschien binnenkort al wel weer afvallen. Ja maar, dus, ja, maar men is wel aan het kijken naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat ook 3D gewoden wordt zonder die brillen te kijken. Oh ja. Dat zou ook mogelijk zijn. Uh, maar niet iedereen vindt 3D kijken even fijn. Of in de bioscoop dat men het al niet uh, uh, het helemaal fijn vindt om naar te kijken. Nee, ja, nou, eerder noemde je al een keer dat je een beetje duizelig kan worden... als ja. dingen iets te scherp je woonkamer binnenkomen. Uh, volgens mij hebben veel mensen dan met 3D-tevisies. Ja, volgens mij is het ook het geval. Ik weet in ieder geval dat ik het om me heen ook hoor... en dat we het ook in testen terug horen... dat dat toch, eh, zeker als je dus mensen in beeld brengt... bij cartoons gaat het allemaal nog wel. Ja. Als er dan in Madagascar een zebra een pijl op je afschiet... dat is nog prima te volgen allemaal. Maar veel personen in beeld... en ook ondertiteling daarbij... Ja. Dat, eh, dat mensen dat toch als duidelijk ervaren. Zelfs als er snelle screenwisselingen zijn dan... dus een wisseling van camera... Uh, dat het dan dat opnieuw focussen, dat de mensen daar duizend van worden. Ik ben er ook een van, eerlijk gezegd. Ja, ik, ja, ik, ik zelf ook. Ik, uh, <laughs> ik ga eigenlijk nooit naar een 3D-film en ik zou het thuis zelf ook niet zo snel zo eentje aanschaffen, eigenlijk, nee. een televisie. Maar nee, ik vind het toch niet heel prettig kijken. Maar ja, ieder, ja. ieder zijn ding natuurlijk. Ja, er Vindelijk. zijn andere die, die het heel fijn vinden En er, er, er absoluut bij zweren. Uh, daar ja. is je ook voor. Dus dat is hartstikke goed. En wie weet wordt de technologie natuurlijk nog weer zo aangepast dat het straks heel lekker kijkt. En ja. dat we daar helemaal geen last meer van hebben. Dat kan natuurlijk ja, ook. dat zou heel goed kunnen inderdaad. Ja, ja. ja en, en, dat is gewoon die, die eerlijke Gestor. Hetzelfde natuurlijk maar bij Kleuren TV was het eerst allemaal korrelig en nu krijg je haar scherp uh, in, in full color, uh, alles over je heen. Het geluidskwaliteit van televisies, ja. die jaren heen, is natuurlijk geweldig uh, geoptimaliseerd. Met allemaal surround sound mogelijkheden die er zijn. Dat had je een paar jaar geleden ook nog niet kunnen bedenken. Nee, dus nee, nee. Dus dan komt er een, een ontwikkeling waarvan van je. Echt denkt denk, nou, die had ik niet helemaal voorzien. Nee, nee, precies, dat is ook zo. En de interactieve TV, wat, wat houdt dat in? Nou, dat is eigenlijk niet dus alleen maar het programma volgen wat er is, maar ook opnemen van programma's, terugkijken, dat op een hardbox wordt eigenlijk opgeslagen. Dat jij zegt, van, nou goed, ik, ik wil graag die serie kijken, maar ik ben dan altijd sporten. Oh ja. Dat je alles op kan nemen en terug kan kijken. Maar ook dat je bijvoorbeeld, als je een televisieprogramma zit te kijken en de deurbel gaat en je wil naartoe, dat je het programma kan stopzetten. En wow. verder kan kijken op het moment dat het jou het beste uitkomt. Het is wel heel erg naar ons toegemaakt, hè? Om het ja. ons allemaal maar heel makkelijk te maken. Ja, absoluut. Het is natuurlijk... Het is vragen van mensen zelf ook. Want jullie hebben ze storend of we vinden ze onmenselijk dat dat onderbroken werd. Mm -hmm. Dus met die nieuwe toepassingen, ja, kan je daaromheen. En heeft dat dan ook nog, een, heeft dat nog invloed op, uh, op reclameinkomsten? Ook? Want ik kan me zo voorstellen dat hè, uh, als de deurbel gaat, dan kun je een pauze zetten. Maar als er reclame komt, dan denk je, oh, dat hoef ik even niet te zien. Ik ga thee zetten en ik skip hem helemaal tot aan uh, waar ik wil, verder wil kijken. Of... Ja, maar daar maakt het op de interactieve tv natuurlijk op zich niet zoveel uit. Want als het er gewoon tv is en je wil koffie zetten in de pauze, kan je dat ook doen. Ja, dat is waar. Maar kun je hem dus, nu uh, gewoon helemaal wegskippen of ja, later instarten? Het, het, het zou kunnen, maar uh, het leuke is natuurlijk wat, uh, wat je ook ziet, is uh, dat mensen ook creatiever worden met de reclames die tussendoor komen. Ja. Dus er zitten ook vaak reclames bij die door ongelooflijk veel mensen bekeken worden. En zelfs maar mensen speciaal op YouTube naar gaan kijken, ja. hoe die eigenlijk in elkaar steekt, omdat ze die zo, uh, zo goed vinden. Dus ja, het, het, het, het stimuleert ook de creativiteit weer aan de andere kant. Ja, dus dat, dat is wel een soort wisselwerking. Ja. Dus de aanbieders van reclames moeten zo creatief mogelijk zijn... zodat mensen met interactieve tv in ieder geval nog even blijven kijken af en toe. Ook mensen met interactieve tv. <laughs> ja, precies, ja. Hey, inmiddels hebben we echt heel erg veel zenders. We hadden het er net al even over dat we vroeger begonnen met één programma op één dag... Eh, waar de hele straat voor bij elkaar kwam. Ja. Um, inmiddels kunnen we echt uh, nou ja, de, de, zoveel aanbod. Hoeveel zenders hebben we eigenlijk in Nederland? Dan vraag je me wat, uh, om die zo uit mijn hoofd op te tellen, weet ik het niet zo. 1, 2, ja, 1 nee, ik, begin al 1, 2, 3. Ja. En dat, dat gaat, dat gaat al snel. <laughs> uh, dan de 3 RTL, de 3 van de SBS groep, ja, nou, Nederlandstalig. Joh, je overvalt me een beetje ermee. Ja, maar ik zit ook mee te tellen. Ja. Dus ik denk dat we wel op een stuk of 18 tot 20 dat bijna uitkomen. Dat volgens mij wel. Gaat het gaat wel snel als je naar nou het ook weer themakanalen bij kijkt. En dan uh, Kitchen24 en de TLC-kanalen erbij. Ja. Dat gaat het wel rap inderdaad. En er zitten ook ontzettend veel uh, buitenlandse zenders die natuurlijk aangeboden worden. Ja, ook nog. Ja. Uh, en themakanalen die aangeboden worden. TV pakketten uh, de, de HBO's en de sportuitzendingen die natuurlijk erbij komen. Ja. Dus ik uh, volgens mij kan er een beetje televisie uh, tot over de 900 tellen. En er wordt ook een radio in meegenomen, dus dat scheelt dan weer. Ja, ja, ja, ja. dat zijn wij nu ook op tv te zien inderdaad, op bepaalde digitale kanalen. Dus dat is dan ook wel weer leuk. Ja. Maar uh, voegt het nog iets toe, al die zenders? Want het is zo'n overkill. Nou kijk, als er geen vraag naar die zenders zou zijn, de mensen ook niet zouden afstemmen, dan is er ook geen manier om de inkomsten te behalen. Dus zouden ze ook weer verdwijnen. ja dus er is blijkbaar wel een, voorziet het in een behoefte die mensen hebben. Want de pakketten worden afgenomen, er zijn blijkbaar genoeg reclameinkomsten om de zennis draaiende te houden. Dus, dus blijkbaar is het nog steeds een, een behoefte van mensen. En zolang die er is, blijven mensen kijken. Ja, dus zolang wij inderdaad gewoon alles maar aanschaffen en de tv aan laten staan, dan, dan komt er ook steeds meer bij waarschijnlijk. Ja, ja, zolang we, ja, misschien, er zal niet misschien alleen maar bij komen. We zullen ook wel afvallen namelijk. Ja, precies. Uh, maar er zal altijd wel bewegingen blijven. En zeker met het, het, het uh, steeds meer op internet overgaan van TV ook... Uh, komen er natuurlijk ook steeds meer diensten die zich alleen op die wijze aanbieden. Dus er komt nog meer bij. Nou, daar gaan we dan zo meteen verder over praten. De toekomst van de televisie, want daar ben ik dan ook wel heel erg benieuwd naar. Maar eerst... Dat was een soort roffel. Uh, de uitreiking van de EP. Ja, uh, Dirk Jan, oftewel Dirk Jan... die heeft hier uh, uh, alle reacties even doorlopen. En het waren er heel erg veel. Waardoor uh, heel erg dank. Waarvoor heel erg dank. Uh, de winnaars zijn uh, Frida Vreding. Zijn haar compliment was... de muziek werkt erg ontspannend. Uh, nou, dat is heel erg fijn. Dat vond uh, Dirk Jan fijn om te horen. Jos Wiegman... Hij geeft het compliment. Het is een soort broer van John Denver. Nou ja, en Dir Jan zei: hey, dat vind ik een tof compliment. Dus uh, hij krijgt ook een EP. Uh, Jan Elbersen uh, zegt geweldig, dit wil ik horen. Nou, dat kan, want je krijgt een EP, dus dan kun je het nog veel vaker gaan horen. En Erik van Holland zegt, wat een fantastische muziek. Ja, Deert John heeft eigenlijk alleen maar complimenten uitgezocht... die echt over hem gingen. <laughs> heel goed. En dat is ook verdiend, want hij was ook erg, heel erg goed. En uh, alle andere complimenten ook heel erg dank. En kijk ook vooral gewoon op zijn website en op zijn Twitter... en volg hem op de social media, zodat je lekker van hem op de hoogte blijft. En um, wij gaan uh, verder praten. Dit is de nacht. Dit is de nacht. Dit is de nacht. De EO. De EO. De EO. De EO. Aan de telefoon hebben we nog steeds Sandra de Jong... en zij is woordvoerder bij de Consumentenbond. Uh, weet alles, alles <lacht> van de televisie. Zo'n beetje alles, toch? Ik doe me uit als het best. Ja. Hey, de toekomst van de televisie. Uh, ja. Daar wil ik het heel graag met je over hebben. Uh, je vertelde me eerder al uh, in het gesprek... Um, nou hele nieuwe, revolutionaire, bijna Star Wars-achtige dingen inderdaad. Met horloges en inklapbare schermen. Ja. Hoe ziet televisie er over tien jaar uit? Nou, dat is het leuke. Hoe het nou over tien jaar... Als je kijkt wat de afgelopen tien jaar gebeurd is en hoeveel ontwikkelingen er plaats hebben gevonden... waarvan we nu al tegen elkaar zeggen van... jeetje, dat het allemaal kan, zeg, dat het allemaal mogelijk is. Uh, dat je een beetje op je tablet gaat kijken... en dat je internet-tv komt. Hoe het exact over tien jaar uitziet... is, is echt uh, even in de glazen bol kijken. Mm -hmm. Maar wat je wel ziet in, in de producten die we testen... en die we tegenkomen bij grote beurzen is dat uh, televisie ook steeds mobieler wordt. Dus inderdaad, dat uh, je het kan kijken op portable apparaten. Je hebt het nu al, hè, op de tablets, je hebt de smartphones. Mm -hmm. Daar zullen meerdere van komen. Daar zullen ook op andere wijze dingen van komen. Daar zullen inderdaad oprolbare schermen komen. Uh, er wordt druk gewerkt aan uh, diverse soorten smartphones uh, uh, op andere uh, pols. Het zou niet raar zijn als daar ook een televisiemoment uh, in zit. Er zal steeds meer tv via internet komen. Uh, want dat neemt natuurlijk een grote vlucht. En met wifi kan je overal inloggen. Dan ja. moet je je, nou, je wachtwoord en je, en je paswoord. Uh, ja. de, de tv wordt mobieler. Maar dan wordt het dus ook steeds kleiner eigenlijk. Want ik zit even zo, naar nou, mijn Pols, nou ja, hoe groot zou zo'n... Dan, dan heb je echt een klein blokje. Dan moet je soort van helemaal blind staren op. Ja, toch. Ja, maar die, wellicht is daar inderdaad worden gekeken naar een module die dan wel mogelijk is. Er zijn nog veel mensen die in de telefoon ook, sorry, in de trein, op ja. hun televisie, op hun telefoon, tv zitten kijken. Ja, dus eigenlijk raken we daar aan gewend. Ja, we gaan weer terug naar een heel ja. mini-klein beeldje. Dat is ook wel weer dan wel heel grappig. Dat is wel weer leuk. Eigenlijk van heel grote, enorm grote schermen in de huiskamers ja. en dan een kleintje met je pols onderweg. Ja, <laughs> ja, dat is wel weer grappig. Hey, je vertel ook iets over oprolbare schermen en dingen. Gaan we dan echt met een tv onder ons arm of in ons tas gewoon opgerold? Nou, uh, de of, truien, we, of... <laughs> of we de tv onder ons arm oprollen, maar wel. TV <laughs> kijken kan wel op die wijze natuurlijk. Want het zijn tablets waar ze nu aan het werken... Uh, die buigzaam zijn, oprolbaar zijn... Uh, en aangezien nou, er steeds meer tv via internet te zien is... Uh, zal dat steeds meer mogelijk zijn om ook op die schermen te kijken. En uh, hoe moet ik me dat dan? Echt gewoon een, een soort van a Je kan het zo op oprollen? Ja, dat, het zo... Uh, ja, daar zijn ze waarschijnlijk druk mee bezig. Echt? Ja, omdat je makkelijker bij je kan steken. Of een tablet en telefoons die, telefoon die gekromd in de hand liggen. Ja. Waardoor je ze beter vast zou kunnen houden dan de, de vierkante blokken die we nu hebben. Dat zou voor de grip beter zijn. Oké, okay. nou kijk aan. Dus over hoeveel termijn praten we dan ongeveer, denk je? Als je dat nabije een gaan hele maken? nabije toekomst zal het wel eens kunnen zijn. Echt waar? Ja, er is natuurlijk een freakse concurrentie in de markten van de, de televisiemakers... maar ook van alle smartphone- en tabletmakers. Ja. Dus ze proberen elkaar natuurlijk steeds een stap voor te zijn. Uh, dus die ontwikkelingen gaan heel erg snel. Ik denk ook... op een gegeven moment ook, sorry, ik denk ja. natuurlijk op een gegeven moment ook van ja, nu zijn we er wel, we hebben tablets, we hebben smartphones, dit is het. Maar ja, een paar jaar geleden dachten ze, kijk nou zeggen een tv met kleuren erop, dat is het zeg. Ja. En, uh, en dat ging ook, uh, is ook een beetje achterhaald. Ja, Dolby's Around, alles, we zijn er inmiddels al helemaal aan gewend inderdaad. Ja. Van 3D-tv's tot, uh, tot echt alles je hebben we Ik kan je echt bijna niet meer me voorstellen dat inderdaad uh, uh, uh, 50 jaar geleden er een grote kast stond. En dan moest je heen en weer lopen om een knop in te drukken en dan ging die van zender veranderen. ja. Als de TV helemaal warm was, en dat wel. Ja, dat natuurlijk. moesten we even wachten. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Hebben we nu geen last meer van. He, maar dit gesprek is het over een jaar, als ik het dan terugluister, dan denk ik echt, nou, waar hadden we het over? Ja, voor iedereen, een jaar. Maar ik zou even vind ik het wel leuk om hier weer te spreken hierover. Ja, ja, Kijken wat er dan in de ja, markt staat. Ben, ben ja. ik wel heel erg benieuwd. Hey, is het ook nog voor de televisiemaker uh, veranderd? Uh, voor de toekomst, zeg maar. En ook, nee, natuurlijk is er heel veel veranderd in, aan, uh, aan de aanbiederskant. Maar gaat er in de toekomst ook nog veel veranderen voor, voor makers? De televisie. De programmamakers of de tv-makers? Nou, de, de programmamakers, als in wat kunnen we straks allemaal nog meer... wat we nu niet kunnen op ons tv, wat programma's nog anderser gaat maken. Ja, het, het is heel goed mogelijk dat je misschien zelf deel bent... dat er een camerafunctie bijvoorbeeld in televisie zit... die gebruikt wordt, die je aan kan zetten. Oh ja, dus thuis auditie doen voor de volgende volgende. Ja, al jaren geleden was er op de BBC een programma... dat heette Noah's House Party... Ja. En dan met een vingerknip kwam hij dan in de huiskamer bij mensen terecht. Toen stond er verdekt overal camera's opgesteld. waar dan het slachtoffer niks vanaf wist. Ja. Maar je hebt maar zo kans natuurlijk. Je hebt nu al met je tablets dat er camera's in zitten. Ja, dat dus kan dan... maar ook met je telefoon of met je televisie gebeuren. Een soort van live inbellen en dan ben je gelijk in beeld. Ja, dat zou kunnen. Een soort van, ah, wat grappig. Ja. Ja, ja dus dat, dat zou mogelijk zijn. En dat ja, de, de tweede scherm wat nu al wordt toegepast zal op grotere schaal zijn. Er wordt nu natuurlijk vaak opgeroepen omdat we er erbij te pakken tv kijkt en ja. mee te stemmen. Maar dat kan natuurlijk met afstandsbedieningen ook. Je kan ook, uh, wat je ook bij programma's al hebt... Uh, dat je een bepaalde knop indrukt om meer achtergrondinformatie... over dat programma te krijgen of interactiever mee te kijken. Dat is allemaal wel hmm. al mogelijk en het zal alleen maar uitgebreider worden. Ja. Zijn, zijn er nou ook dingen verdwenen de laatste tijd? Die soort van heel onopgemerkt uh, het strijdtoneel eigenlijk verlaten hebben? Dingen die uh, niet zo geslaagd waren? Dat is denk ik meer genres van programma's die dan verdwijnen. Ehm... Um... En voor de rest zie je wel dat bijvoorbeeld LCD-schermen... toch de overhand lijken te hebben op plasma. Oké. Okay. Dus dat dus, was nu niet, niet zo succesvol ook, dan? Nou, dat is blijkbaar is het ene toch inzuiniger en, en uh, makkelijker te produceren dan het ander. Dus het langzaam uh, neemt dat over. Oké, okay, maar we hebben maar nog dat geen nog niet helemaal, dingen... die, Dat zegt nog niet heel erg door, maar we zien wel dat, dat, dat, dat die in de, de LCD-schermen... in grotere uh, hoeveelheden aanwezig zijn. Oké. Okay. Ja. Dus daar verandert dan ook wel weer wat in. Ja. Zijn er dingen waarvan je denkt in de toekomst? Nou, die gaan het waarschijnlijk niet echt overleven. Of technologieën die we nu gebruiken, die, hè, misschien zoals de 3D-televisie. Euh, ja, dingen die je niet een hele grote kans gaat geven voor de toekomst? Of? Nou, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk juist dat de TV in het stadium waar het nu verkeert. en met de creativiteit van de programmamakers en de producenten van de apparaten zelf. Mm -hmm. totdat, ik weet niet zozeer wat er, wat er nou echt direct zal verdwijnen. Uh, Behalve natuurlijk de grote diepe kasten die uh, tot alles toch wel op de padde televisie overgaat. Oh ja. het, het, het steeds platter en uh, portable wordt en integreren in het huis. Uh, ja. Uh, ja, dat, maar of er echt iets gaat verdwijnen, dat vind ik moeilijk om dat zo te voorspellen. Oké. Okay. Hey, we hebben natuurlijk heel veel streaming, heel veel uh, on-demand dingen... die we nu gelijk via ons tablet kunnen kijken, uh, via internet vooral. Betekent dat ook nog iets voor de kabelexploitanten of de zenderpakkettenverkopers? Of iets, ja... Ja, er natuurlijk ook steeds bij televisies waar je ook internet op kan kijken. Dus het betaalt zich ook door gewoon naar, naar de tv zelf. Yeah. Uh, dat is natuurlijk echt iets wat erbij gekomen is op de televisie. Dat je daar ook uh, je internet op kan kijken. En niet alleen uh, de YouTube-filmpjes, maar uh, gewoon volwaardige zenders die erop aangeboden worden. Uh, dus dat, dat zou wel degelijk iets kunnen betekenen daarvoor. Dus het is ook uh, de uitdaging om natuurlijk uh, te zorgen dat het pakket zo aantrekkelijk mogelijk wordt. Uh, en dat ze uh, de zenders creatief omgaan ja. met uh, wat ze kunnen bieden. Ja, en, ook uh, meebewegen. Uh, ja. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, want he, nou ja, hoe de markt eruit ziet, we weten het niet. Dat hadden we het net al over. Uh, ik spreek je heel graag weer over twee jaar om... Uh, te kijken hoe het ervoor staat. Wellicht zitten we dan te videobellen s'nachts om deze tijd. Dat, is ja. heel... dat zou wel ja, zo heel... Ja, precies. Dan zit je gewoon zo'n soort van hologram... Uh, bijna hier zo naast <laughs> me in de studio. Ja, en dan, ook goed, ja. ja. Nou, we gaan het zien. Uh, ontzettend bedankt... Uh, voor, voor je tijd, Sandra ja, de Jong... Natuurlijk. van Consumentenbond. Uh, ons een inkijkje gegeven in de wereld... van de televisie en hoe die... Uh, steeds meer verandert eigenlijk. En ja, De komende twee jaar gaan we dus nog heel veel... nieuwe veranderingen meemaken. Maar dan spreek je over twee jaar weer en dan blik... Kijken we dan terug. Dat is een goed plan. Een heel goed plan. Een hele fijne nacht nog. Hetzelfde. Ja, en uh, volgend uur gaan we bellen over de hele wereld. We gaan kijken naar Rusland. Daar is weer van alles aan de hand. Onder andere een vliegtuigramp. En ook uh, er is uh, nieuws over de Arctic Sunrise van Greenpeace. We gaan ook nog contact proberen te leggen met uh, de Filipijnen. Um, dus uh, dat hoort u allemaal na het nieuws van vijf uur. Uh, dus tot zover sluiten we ons tv-uurtje af. Wat wel erg boeiend is natuurlijk om de geschiedenis even in een uurtje door te nemen. Alhoewel daar... Uh, nog veel meer over te zeggen zou zijn. Maar die tijd hebben we helaas niet. Ik ben bij je terug na het nieuws van vijf uur.